...met het NOS-journaal. Scheepswerf Graven in het Brabantse Graven heeft vanwege een conflict met de gemeente... ...alle 60 medewerkers ontslag aangezegd. De werf heeft het door de recessie moeilijk, maar kan een order krijgen voor de bouw van twee grote passagiersschepen. Met de 40 miljoen die dat oplevert, kan het bedrijf overleven. De schepen moeten 135 meter lang worden, maar op grond van het bestemmingsplan... ...mogen er alleen schepen tot 110 meter lengte worden gemaakt. De gemeenteraad is voor aanpassing van het bestemmingsplan, maar burgemeester en wethouders willen daar niets van weten. De directeur denkt dat de gemeente het bedrijf weg wil hebben om een boulevard in het gebied te kunnen aanleggen. In de douches van gevangenis Overmazen in Maastricht is Legionella geconstateerd. Sinds eind maart mag een deel van de gedetineerden niet meer douchen. Ze worden overgeplaatst naar andere gevangenissen, zodat de douches kunnen worden schoongemaakt. Ook in de TBS-kliniek in dezelfde gevangenis is Legionella gevonden. De gedetineerden daar verhuizen intern als de leidingen schoongemaakt worden. Volgens het ministerie van Justitie zijn er geen gedetineerden uit Overmazen die ziekteverschijnselen hebben die bij Legionella horen. Twee agenten van het Korps IJsselland worden ontslagen omdat ze zich onzedelijk hebben gedragen tegenover een dronken vrouw. Ze boden aan om haar met hun dienstauto naar huis te brengen, maar in de auto misdroegen ze zich. De twee agenten werden in februari al geschorst. Ze legden daarna valse verklaringen af over het incident. Politiekorps IJsselland vindt dat de twee niet te handhaven zijn, omdat de integriteit van het korps in het geding is. Een man met een zwaard heeft in een huis in Hongarije zeker vier mensen gedood. Drie mensen zijn gewond geraakt. Waarschijnlijk gaat het om een gezinsmoord. Alle slachtoffers zijn lid van één gezin. Volgens Hongaarse media zit de man nog steeds in het huis, ten zuiden van de hoofdstad Boedapest. Het weer, toenemende bewolking, later wat regen en het is een graad of tien. Morgen in de ochtend, af en toe zon in de middag, kans op het bui. Het wordt dan ongeveer acht graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A1 Amsterdam richting Amersfoort tussen Blaricum en Eembrugge, 7 kilometer file. A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afrit Geldermalsen 3. A10 Ring Amsterdam-West richting Zaanstad uh, voor de Koentunnel, 2 kilometer. Op de A12 Den Haag richting Arnhem nog 3 kilometer tussen Knoopend Lunetten en Driebergen. Dan is er een ongeluk gebeurd op de A16 Breda Rotterdam. In beide richtingen is de weg dicht tussen Knoopend Ridderkerk en Knoopend plein. Er staat een file van 3 kilometer tussen Knoopend plein en Afrit Rotterdam Centrum... Door een ongeluk met een vrachtwagen op de parallelbaan. A20 Hoek van Holland richting Gouda, 2 kilometer tussen Rotterdam-Krooswijk en Knopert-Tebrechtse Plein ook. Op de A27 Utrecht-Gorkum staat tussen Knopert-Everdingen en Noordeloos, 5 kilometer tussen Noordeloos en de brug bij Gorkum 4. Op de A28 Utrecht-Amersfoort staat tussen knopert rijns en Afrit en Dodder, 3 kilometer file. Tot zover de verkeer.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 Vrijdagmiddag even over de klok van 3 alweer. Tijd dus nu voor de hitlijst van Europa. En deze vrijdag, een goede vrijdag alweer van 2012 begonnen we vandaag wat anders. Tussen 11 en 12 was het Henny van Petegem die een uitleg gaf over Pazen en over de Matthäusstation. En daarna tussen 12 en 3 was het Albert-Jan Vos en Rob Harms die hier de hele middag hebben gezeten om dat alles netjes via de radio aan u ten gehore te brengen. Waarvoor dank nog natuurlijk naar den heren. Ook op deze Goede Vrijdag natuurlijk gewoon weer een hitlijst van Europa. Jaargang 22, aflevering 14 van vandaag 6 april. In de lijst vinden wij 18 stijgers. één enkele zitten blijven. 19 dalers en twee nieuwe binnenkomers. Dat betekent natuurlijk ook dat twee platen eruit moeten. Ed Sheeran doet zijn dat met Lego House na 18 weken. En 17 weken voor Coldplay en Charlie Brown. En ook die verdwijnen dus uit de lijst. Een goede week voor Of Monsters and Men. Little Talks gaat 9 plaats omhoog. Lana de Rey Born To Die. Daarvan is het over want die plaat zakt R11. Langs genoteerd is de plaat die deze week staat van 35 naar 40 en alweer 18 weken te vinden is in de lijst van Europa. Hoe jong ook nog is, hoeveel prijzen ze al in de wacht gesleept hebben, het blijft gewoon goede muziek. Ik heb het over Adel. Turning Table staat ondertussen alweer 18 weken lang genoteerd in de lijst van Europa. 39 is voor de Aura Dion Geronimo en 38 zometeen de eerste binnenkomen. In de lijst onderaan. Breakdown op vrijdag. Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. Shorts van Dam. Onderaan die lijst vinden we dus Adel. en Turning Tables. Ondertussen alweer 18 weken in de lijst. Zak wel van 35 naar 40. ...staat zij in de lijst van Europa... ...met a Turning Tables... ...en zij is natuurlijk Adel. ...ze zakt wel naar de laatste plaats... ...zoen 39 is er dan voor Aura Dione... ...en Geronimo, die zakt er ook twee... ...van 37 naar 39... ...staat 17 weken in de lijst... ...en één week in de lijst is deze Nieuw Binnenkomer... ...afgelopen maandag slaagde Nicky Meade... ...wel in om zeker de helft van haar fanbase te verliezen... ...door het uitbrengen van afschuwelijke muziek... ...Roman in Moskou, Stupid How... ...en als absoluut de dieptepunt ook nog eens... ...Roman's Holiday... ...welke zijn lijf tegenvoren bracht tijdens de uitreiking van de Grammy Awards. Dit alles in het streven om er origineel te zijn. En hoewel ik dat natuurlijk wel toejuich, moet het resultaten niet onder gaan leiden. Een nieuwe single die past wel weer in het straatje van hits als Fly en Superbrass. Maar de, uh, Starship is stiekem wel een stukje spannender. De naar Europop neigende plaat is geproduceerd door Red One, wie ook anders he. En start met een gitaarhift dat we wel eens eerder gehoord hebben. En het is een uiterst aanzekelijke refrein Sint Minier over Starships. We mean to fly hands up and touch the sky. En dat betekent dat Nicky uh, Minier met Starships ook in de clubs wel moet gaan knallen. Daarna volgt weer een zeer brute breakdown. En hoewel die in dit nummer niet helemaal op zijn plaats lijkt, wat ook enigszins verbaast. Lijkt te zijn is dus wel de Twinkle Twinkle Little Star Sample die ook nog eens in de plaats zit. Een hoop verrassingen dus weer van uh, Nicky Minier in haar nieuwe single Starships. En dat werkt dus toch wel, want op 38 komt zij deze week gewoon nieuw binnen in de lijst van Europa. Let's go to the beach, eat, let's go get a wave. They say what they gonna say. Have a drink, drink, down the blood like bad bitches like me. It's hard to come by the patroon, out, um, let's go get it down. The sound, out, um, yes, I'm in the sound. Is it two, three, leave a good kid? I'm a blowin' with my money and don't give a FM. Dat uh, doet me altijd weer denken aan het glazen huis van 3FM. Dan ik Gerard Ekdom op die skippiebal door het huis heen zie gaan en die plaat volledig aan het meebladen is. De Studio Killers en de Oat to the Bouncer. Ondertussen trouwens alweer 16 weken in de lijst, zakken wel van 29 naar 35. Afgelopen zomer weer ze dus in één keer wereldberoemd met de hit single Tonight, and Tonight. Hot Shell Ray, een van de vele bands afkomstig uit Nashville in Tennessee. Opvolger I like this, I like that, dat werd in de meeste landen nog wel een klein hitje, maar wist bij lange na niet zo goed te scoren als Tonight Tonight. Dus aankomt bij de derde single van hun nieuwe album, Whatever, genaamd Honestly. En op Honestly doen de vier mannen van Hotshell Ray weer waarsen, wat we van ze gewend zijn. Extreem radiovriendelijke nummers maken. Vooral de vocalen van frontman Ray Foles, die vallen in de positieve zin weer op. Met name in de zeer pakkende revijn. Het volle zie hier dijk van de stem heeft blijkt ook maar weer toen de band eerder deze week optrad in de Melkweg. Het optreden heeft ervoor gezorgd dat Hot Way, weer aardig bekend aan het worden is in Nederland, met name weer door de media, namelijk weer flink opgepakt. Als er ook nog eens succes van hun voorgaande singles in Nederland wordt meegerekend, dan lijkt het slechts een kwestie van tijd voordat we de plaat ook in de Nederlandse top 40 terug zullen zien komen. In Europa staat hij in ieder geval in de top 40. Ze komen deze week namelijk als hoogste binnenkomen binnen. Ze doen dat op plek 34: Hot Shell Ray en Honestly. Honestly, why are my clothes out on the street? street, street. Honestly, I think you've lost your mind. Go 'cause I got no problem, problem. I'm finally free Honestly, my phone's blowing up tonight. I'll go out, get drunk again. Make out with all your dumb friends, tag your face, just to rub it in. I'ma go cause I got no problem. Cause I got no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 Het leek leuk, een plaat van het Zongfestival, uh, die wordt nu al een hit in Europa, maar langzaamaan is hij alweer aan het wegzakken. Want in de derde week, Guan Franca, You Me, in de derde week dus al hangen op plek 33. Adele and Turning Tables is de langstgenoteerde plaat van deze week alweer 18 weken lang. Ze zakt wel van 35 naar 40. Van 37 naar 39, 17 weken in de lijst Aura Dione en Geronimo. Nicky Minaj en is de nieuw binnenkomen op 38, 37 in de 14e week. Vijf plaatsen verlies voor Lady Gaga, Mary the Night. Champaille en She the Mind, staat 16 weken in de lijst. Hij zakt van 30 naar 36. dezelfde snelheid naar beneden, maar dan van 29 naar 35. Ook 16 weken in de lijst, de Studio Killers, Ode to the Bouncer. Watch Ray, honestly, komt nieuw binnen op 34. Van Franca, You and Me, blijft er staan op 33 in haar derde week. Michel Tello uit C.E.T.P.E.G.O. 12 weken thuis zak 6 plaatsen naar 32. En 11 plaatsen verliest de snelste daler van deze week. Lana Del Rey, Born to Die. In de 10e week zakt zij van 20 naar 31. the Grass Soldier, daarvoor is het ook langzaamaan over. Want in de 14e week zakt hij van 27 naar 30. We hebben net de snelste dalen. Dit is alweer de snelste stijger. Of Monsters and Men en and Little Talks. In de tweede week gaan ze omhoog van 38 naar 29.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 Though the truth may vary this ship will carry on safe to shore. De snelste stijger van deze week in handen van Of Monsters Man, and Men en A Little Talks. Ze gaan namelijk in de tweede week omhoog van 38 naar 29. ZFM Westkust weerbericht. Deze vrijdag zijn we begonnen met volop zonneschijn, maar we de dag neemt de walking wel toe. Bij de tweede helft van de middag kan er zelfs wat lichte regen gaan vallen. De wind die waait en dat doet het uit het noordwesten. De temperatuur stijgt naar maximaal 10 graden. Vanavond valt er nog wat meer lichte regen, maar komende nacht blijft het dan wel weer droog. En het koelt in af naar ongeveer 3 graden en dat doet alles bij een matige noordwestelijke wind. Morgen overheerst dan weer de wolking, maar in de middag zien we af en toe ook de zon. Het blijft droog en dan waait een matige aan zee vrij krachtige noordelijke wind. De temperatuur wordt niet veel hoger dan een graad of 8 Zondag de eerste paasdag, dan overheerst weer de wolking in onze regio. Het blijft wel opnieuw droog. Windje waait matig uit het zuidwesten, de temperatuur stijgt naar maximaal 9 graden. Maandag de, de tweede paasdag overheerst ook weer de wolking, maar in de middag zien we wellicht ook nog even de zon. En dat alles bij een stevige westelijke wind. Temperatuur maandag zo'n graad of 10. Dus mocht je richting het circuit gaan, kleed je goed aan. Doe een lekkere dikke jas aan, want echt warm wordt het niet deze tweede paasdag. Mocht je de racers nou niet vanaf het circuit kunnen bijwonen, stem je radio dan gewoon af op CFM of nog beter je tv-kanaal. Maandag vanaf 9 uur zenden wij live de circuitbeelden uit en dat doen we tot 6 uur in de middag. Dus mocht je de races wel willen volgen, maar kan je er even niet heen. Zet dan gewoon je tv op analoog kanaal 45 of het digitale ziggo kanaal nummer 40. Het ritme van Dam. Force. Camera, you can to see even that Worker who made ya? I'm a rude bitch, nigga. What are you made up of? Oh. made of. Oh. I'ma eat your food up, boo, I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun I want you do make bucks, I'ma look right, nigga. But you do one two. Fuck. Fuck I'm like you do one two. Come, you gay to Get discovered. I'ma two one two. Cock a lickin' in the water by the blue by you. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're Kool-Aid, dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? fuck are you into, huh? Niggas better who run run, you could get shot homie if you want to Put your guns up, tell your crew don't front I'm a hoodlum nigga, you know you were two ones Bitch, I'm about to blew up too, I'm the one to you day I'm the new ship roomie, I'm Rapunzel Oh, you bitch too much? I'm the rootin' you, know. man You bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you? Cock the gun too. where you do eat boom, hun? I'm fucking with your cutie, Q. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, to? Where do you wake up? Tell your bitch, keep eating. I'm a new one, too, huh? See, I remember you when you were the young, new face. Think you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cut. zo'n grote hit worden als We Stand Together. Maar Nickelback is weer goed op weg met Lullaby... ...staan ze nu drie weken in de lijst. Vorige week nog 34, nu acht plaatsen omhoog naar 26... ...voor uh, Asalia Banks en Lizzie J. 2-1-2 in de tweede week gaan hun omhoog van 36 naar 28. Dus ook in één keer acht plaatsen in voor die plaat. En Monsters en Men hoorde ik ook nog, Little Talks... ...die ging dus in één keer negen plaatsen omhoog. Dat alles in de tweede week pas... ...en daarmee zijn ze, zij de snelste stijger van allemaal... Een plaat die ook goed op weg is, ook pas twee weken in de lijst. Vorige week komt de plaatnaam binnen op 31 nu al naar 25 van DJ Fresh en Rita Ora. Hot right now! <middels> Funny that you think you're winning Cause somebody told you Zandvoort, ook op internet: www.zfmzandwoord.nl zitten hebben met Paris Hilton, maar ze worden steeds vaker samen gezien en steeds meer foto's komen er van die twee naar voren. We gaan natuurlijk over Everjack samen met Seminar Logic en Kent. Stop Me Now. In de vierde week gaan ze ook nog eens vier plaatsen omhoog van 28 naar 24. En op 25 naar voren dus zes plaatsen in DJ Fresh, Rita Ora en The Hot Right Now. 22, die slaan we even over. Zeven plaatsen verlies voor Fun en Janelle Monroy We Are Young. In de elfde week zakken zij van, 12 naar, van 15 naar 22. En van 23 naar 21, dat gaan de Farage Movement samen met Justin Bieber en Live My Life. I'm gonna live my life, no matter what we party tonight. I'm gonna live my life, I know that we gonna be alright. Yo, hell yeah, dirty bass, ghetto girl, you drive me crack. Hell yeah, dirty face This beat make me go wild. This drink make me fall down. I party hard like carnival. Let's burn is mother down. This bass make me go ape. These girls served it so late. Yo, that's hella cake with a cali shake. I got dough. Who's down to bake? Yeah. Oh, oh, oh my dirty oh, you better like that. I can work that back. Let me get that. Get your ass on the floor. Die wij leren kennen van Like a G6, de Far East Movement. En dat zei ook oh Justin Bieber nog aan een hit moest helpen. Maar het is ze gelukt, althans, ze zijn nog steeds bezig om nog groter te worden. Want in de zesde week gaan ze omhoog van 23 naar 21. vinden wij deze week op plek 30 drie plaatsen verliezen in de 14-week. Gavin DeGraw en Soldier. Of Monsters Men, Little Talks in de tweede week omhoog van 38 naar 29. Salia Banks en Lacey J212 in de tweede week omhoog van 36 naar 28. Van 18 zakken naar 27 in de 11e week Ritzel Kicks, Mama Doe Daan. Nickelback en Lullaby in de derde week van 34 naar 26. Twee weken in de lijst van 31 omhoog naar 25 aan DJ Fresh, Rita Ora en Hot Right Now. En voor Dirk Logic, Can't Stop Me Now in de vierde week omhoog van 28 naar 24. A Snow Patrol in the end staat 9 weken in de lijst. Er lijkt ook een in te komen aan het stijgen, want ze zakken deze week van 16 naar 23. Fun, Chanel, Monois, We Are Young. De elfde week zakken zij van 15 naar 22. En in de zesde week van 23 naar 21 is de Far East Movement, Justin Bieber, Live My Life. Acht weken in de lijst, Katy Perry, Part of Me. Zij zakt van 11 naar 20. En wel omhoog, vijf plaatsen zelfs in totaal. Ook nog eens in de vijfde weken, Natalia Kills, Kill My Boyfriend. En die hoor je nu op plek nummer 19.